1 uur. Het NOS-journaal. Niselat Thomassen. Goedemiddag. Achterban alle partijen tegen nieuwe missie Afghanistan. Aanvullende maatregelen in Limburg tegen stijgend waterpeil, Maas en Irene Wust. Wind 1500 meter op EK. Het weer veel zonnige periode, het blijft nagenoeg droog. Het wordt ongeveer 6 graden, morgen wordt het met 4 of 5 graden iets kouder dan vandaag. Het blijft dan ook droog, maar smiddags neemt wel de bewolking toe. En vanaf dinsdag is het regenachtig en loopt de temperatuur geleidelijk weer op.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 VVD en CDA zijn voor een meerderheid afhankelijk van de steun van oppositiepartijen. Omdat gedoogpartner PVV tegen een nieuwe missie naar Afghanistan is. Ook de SP en de PVDA zijn tegen. GroenLinks, D66 en de ChristenUnie weten het nog niet. Uit de peiling van de rond blijkt dat 77 procent van de achterban van GroenLinks tegen is. Bij D66 ligt dat percentage op 59.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 De piek die eraan zit te komen zal uh, tot uh, ongeveer uh, ruim 2000 kuub gaan. Alle maatregelen die wij moeten treffen tot 2500 kuub afvoer op de Maas... die hebben wij al getroffen uh, de, vanaf Venlo uh, tot uh, het zuiden in uh, Roermond. En we zijn nu bezig om de maatregelen uh, ten noorden van, uh, van Venlo te treffen... En daar denken we in de loop van de dag er morgen vroeg mee klaar te zijn. Zodat ook dat gebied tot en met het noorden van de provincie tegen een hoogwatergolf beschermd is. Ook verder stroomafwaarts worden extra maatregelen genomen. In Gelderland worden geen grote problemen verwacht. Toch is uit Voorzorg in Nijmegen de Waalkade gesloten. Alle auto's die daar nog geparkeerd stonden zijn weggesleept. Schrijver Remco Kampert krijgt de Gouden Ganzenveer. De prijs wordt uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor het geschreven woord. De jury roemt Kampert onder meer om zijn veelzijdigheid en de lichtheid van de toon van zijn werk. Eerdere winnaars van de Gouden Ganzenveer zijn onder andere Adria van Dis, Joost Zwagerman en Tom Lanois. Op 7 april krijgt Kampert de prijs uitgereikt. Dit is het NOS-journaal. Het is er De dader van de schietpartij in Arizona is opgepakt. Maar de politie en de FBI zijn nog op zoek naar iemand die mogelijk ook iets met het bloedbad te maken heeft. Er zijn aanwijzingen dat de dader bij iemand in de auto zat. Voordat hij zes mensen doodschoot en twaalf mensen verwonden. Onder de gewonden is het congreslid Giffords, die in haar hoofd werd geschoten. Een verslag van correspondent Ron Linker. Artsen zijn voorzichtig optimistisch over de overlevingskansen van Giffords. Sommige lokale nieuwsstations melden dat ze bij kennis zou zijn. Sheriff Clarence Dupnik tijdens een persconferentie vannacht. is surgeon. In charge is cautiously optimistic that she may survive. Er is geschokt gereageerd op het bloedbad. President Obama sprak zijn medeleven uit met de slachtoffers en nabestaanden. Hij roemde Giffords vanwege de nauwe contacten die ze had met de kiezers in haar kiesdistrict. Het is niet verrassend dat vandaag Gabby was doing what she always does: listening to the hopes and concerns of her neighbors. Dat is de essentie van wat onze democratie is. All about. That is een tragedie voor Het is Arizona Een tragedie voor het hele land, zei Obama, niet alleen voor Arizona. Daar probeert de politie de toedracht van de schietpartij te achterhalen. En Sheriff Dupnik is er niet van overtuigd dat de schutter alleen handelde. We zijn niet convinced dat hij alleen alone. Er is een reden om te geloven dat hij To this location uh, with another individual. Mogelijke betrokkenheid van een andere persoon die nog voortvluchtig is. Groot vraagteken blijft het motief van de dader. Op internet zijn onsamenhangende boodschappen gevonden, mogelijk geschreven door de schutter. Rechercheurs van de FBI onderzoeken op dit moment de teksten. Intussen is er wel een discussie begonnen over de vraag of Giffords het slachtoffer is geworden van verharding van de Amerikaanse politiek, iets waar sheriff Dupnik naar leek te verwijzen. When when you look at unbalanced people, how they are, uh, uh, how they respond to the vitriol that comes out of certain mouths about tearing down the government, the anger, the hatred, the uh, in Washington heeft voorzitter Boehner van het Huis van Afgevaardigden besloten alle vergaderingen gedurende een week af te gelasten. Dat betekent dat een stemming over het terugdraaien van Obama's zorgwet is uitgesteld. Um, in Zuid-Soedan zijn de stembureaus open voor een referendum over de onafhankelijkheid. Het referendum duurt een week. Algemeen wordt aangenomen dat de bevolking zich zal uitspreken voor een onafhankelijke staat. Volgens correspondent Kurt Lindijer stonden gisteravond al massa's mensen bij de stembureaus. Ze hebben daar geslapen en ze hebben feest gevierd. Overal in Juba, de hoofdstad, ook hier in Malakal, was het feest. Uit alle windrichtingen hoorde je muziek, hoorde je gejubel. Dus al voordat de stembureaus open waren, waren mensen aanwezig bij die stembureaus. Vanaf vanochtend stonden ze gedisciplineerd in de rij. Sommige mensen met wat glazige ogen, maar toch. En eh, hier in Malakal, waar ik ben, staan eigenlijk bij alle stembureaus waar ik geweest ben... Rijen van 200, 300 meter staan mensen gedisciplineerd in de rij om hun stem uit te brengen. En het referendum duurt een hele week. Waarom eigenlijk zo lang? Zuid-Soudan Zuid in het bijzonder is een van de minst ontwikkelde landen van Afrika... met nauwelijks infrastructuur. Sommige kiezers moeten wel 40, 50 kilometer lopen of op een fietsje. Ik ben buiten Malakal geweest en op de grote gele vlaktes zie je vrouwen met kinderen aan hun hand, mannen met uh, spullen op hun hoofd... zie je naar Malakal trekken om hier te stemmen. Die zijn vanochtend vroeg, misschien al vannacht... Uh, ...gaan lopen om te stemmen. Dus het is heel moeilijk om die 3 miljoen plus mensen hier te laten stemmen. En daarom is er tenminste vijf dagen voor uitgetrokken... ...met mogelijk zelfs uh, een verlenging aan het eind van de week. Maar het, dus het stemmen, daar, is al, daar, daar moet de tijd voor worden genomen. Betekent dat ook dat de uitslag wel even op zich laat wachten? Officieel wordt de uitslag pas volgende maand uh, uh, bekendgemaakt... maar waar het natuurlijk om gaat is de opkomst. Volgens de regels bij dit referendum moet 60% van de mensen opkomen... om uh, rechtsgeldigheid te geven aan de uitslag. Men gaat ervan uit, en dat is een, uit, een, een, een veronderstelling waar iedereen uh, het over heeft... dat ongeveer 90% van de bevolking toch voor onafhankelijkheid zal stemmen. Nou, Dan is het alleen maar belangrijk om te weten of die 60% is gehaald... Dus het zou best eens kunnen met de huidige atmosfeer in dit land dat zodra iemand roept van er is 60% uh, uh, van de mensen hebben gestemd, dat dan al de feestvreugde uh, begint. Maar ook het tellen, net als het stemmen zelf, zal ontzaggelijk veel tijd in beslag nemen.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 Amerika koploper op de automarkt. Sport. Bij de Europese schaatskampioenschappen Allround in Colalbo... zitten 1500 meter voor de vrouwen erop, met winst voor Irene Wust, Sebastiaan Timmerman. Ze deed het goed. Het was de dood of de gladiolen. Ze had het al aangekondigd. Ze moest tijd terug gaan pakken op Martina Sablikova. En de Olympisch kampioene wint de 1500 meter in 1.59.61. Pakt ook tijd terug op Sablikova die tweede wordt in 2,00-37. Maar dat was niet genoeg om Sablikova voorbij te gaan in het algemeen klassement. Sablikova aan de leiding dus na drie afstanden. De regerend Europees kampioene. En zij heeft straks 2 seconden en 67 honderdste voorsprong op Irene wust op de 5 kilometer. En het het mooie is dat beide dames tegen elkaar rijden in de laatste rit. Marit Leenstra staat eigenlijk wel vrij vast op de derde plaats van het klassement. 9 seconden achter Sablikova. En met een ruime voorsprong van 15 seconden op Jorien Voorhuis die vierde is. Lijkt de derde plaats dus vergevend te zijn al aan Marit Leenstra. Gaat zij voor de eerste keer, voor de eerste keer in haar carrière bij een internationaal oranje toernooi op het podium eindigen. Dat wordt dus later vanmiddag besloten allemaal en beslist. Nu gaan we het mannen -toernooi beslissen in de komende uren. De 10 kilometer is begonnen. Henrik Christiansen uit Noorwegen rijdt nu alleen. Heeft er een rondje op zitten. Enrico Fabris doet niet meer mee. Heeft zich afgemeld vanwege een rugblessure. Het gaat tussen vier man bij de mannen. Koen Verweij, de nummer 4. Hava Bukku uit Noorwegen, de nummer 3. Jan Blokhuizen, de nummer 2. En de Russische leider na drie afstanden, Ivan Skobrev. Skobrev rijdt in de laatste rit. Dat doet hij tegen Koen Verweij. En heeft 48 honderdste van een seconde slechts voorsprong op Jan Blokhuizen. Huizen. Skobref weet dus wat hij straks moet gaan rijden... om voor het eerst in zijn carrière Europees kampioen te worden. Maar het is spannend bij de mannen, want die vier die ik noemde... staan heel dicht bij elkaar. Over ruim een kwartier starten in sint michielsgestel de vrouwen voor het NK veldrijden. Joris van den Berg wordt het titel nou voor de eerste keer... een prooi voor Marianne Vos. Dat is de grote vraag hier. Gaat Vos eindelijk een keer een Nederlands kampioene cyclocross... oftewel veldrijden worden? Het is natuurlijk uh, normaal gesproken hier een proor voor Daphne van der Brand. Want Vos heeft in haar carrière zo'n beetje alles gewonnen wat je kunt winnen op een racefiets. Behalve deze titel, de Nederlandse driekleur bij het veldrijden. Sint-Michels Gessel is er klaar voor. Het is eigenlijk veel te mooi weer voor een veldrit. Een schraal zonnetje, een beetje wind, temperaturen van een graad of zes. En ondanks de weersomstandigheden van de afgelopen weken, sneeuw en regen, ligt het parcours er heel Hard en snel bij. Geen modder, maar goed begaanbaar. En dat is in het voordeel van Marianne Vos. En ook van de man die straks favoriet is bij de om drie uur startende mannen. Lars Boom. Vos en Boom. Het zijn coureurs die je moeten hebben van een snel parcours. En zij lijken sowieso topfavoriet. Maar ook de te kloppen mensen hier in sint wiegels gestel bij het NK Veldrijden. Om half twee starten de vrouwen. Vos tegen Van der Brand. Later meer daarover. De hoofdpunten van het nieuws. Het plan voor een nieuwe missie naar Afghanistan stuit volgens een peiling op veel weerstand bij de achterstand van alle partijen. Langs de Maas en de Rijn worden maatregelen genomen om het hoogwater in goede banen te leiden. En in Zuid-Soedan, waar wordt gestemd over afscheiding, staan lange rijen voor de stembureaus. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen het vervolg van NOS Langs de Lijn.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 w a 13 minuten overeen, we zijn weer terug bij Langs de Lijn op Radio 1 vanmiddag. Tot 6 uur zijn we bij u, want uh, het, uh, het EK-schaatsen natuurlijk en de NK-veldrijden... dat zijn de actuele sportgebeurtenissen vanmiddag. We hoorden het net al van Sebastian Timmerman. De 1500 meter bij de vrouwen zit erop. Duust heeft gewonnen, maar Sablikova leidt daar het klassement. En de 10 kilometer bij de mannen is begonnen zonder Fabrice. Uh, Christiansen rijdt op dit moment alleen. Straks Rens Rotterveld, de eerste Nederlander, in de tweede rit. Maar het venijn zit hem natuurlijk in de staart. Vier.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 Pointer Sisters, met het streven van ons alle happiness. Uh, 1500 meter bij de vrouwen was ook de eerste afstand die uh, we dus wonnen. Want Irene Wust won daar als enige ook binnen de twee minuten. 1,59, 1,61. Maar Sablikova wist de schade te beperken. Met name in de slotronde kwam ze nog 18e terug. Met 2,00, 37 blijft zij dus wel de eerste in het algemeen klassement. Maar goed, Wust won dus wel de afstand. Verkleind haar achterstand. En Bert Maalbrink sprak met de winnares van de 1500 meter, Irene Wust. Binnen de rest van de 1500 meter, moedige poging. Ja, ik deed als alles of niks. Hè. En, uh, ja, ik, uh, de laatste ronde was erg zwaar. En uh, ik begon natuurlijk wel redelijk hard. Dus, uh, ja, het liep uh, zoals het moest in het begin ook, die kruis achter afstapje, aan. Ja, het begin uh, liep echt uh, volgens het boekje. De laatste ronde was een beetje jammer. En, uh, net niet het gepakt dat ik wou pakken. Maar oh ja, ik moet tevreden zijn met de winst. Ja, dat zie ik aan je gezicht. Hè. Uh, je had niet kunnen denken of niet mogen hopen... dat je hier Stablikova met nou, 1,56 geklopt had. Ja, ik had wel gehoopt. Maar uh, nee, ja, het schrijft gewoon, uh, gewoon erg sterk op dit moment. En, uh, ah, ik heb uh, rechtstreeks wel gevochten voor de waard was. Alleen uh, ja, jammer genoeg de laatste ronde meter beter Maar, uh, ach ja, dadelijk uh, vijf kilometer en dan gewoon heel de bui blijven. En dan uh, nou, zullen we maar zien... Ja, maar het enige wat er nog kan is hopen op iets uh, dat haar overkomt onderweg. Want ja, het verschil is nu wel zo groot. Op haar afstand nog de vijf kilometer. Ja, precies. Dus uh, ja, dat is het enige. Maar uh, je moet het toch gewoon uh, schaatsen. En uh, misschien ook ergens meer nog een keer een aanval gaan proberen. En waar dan? Ja, weet ik niet. We zullen zien. Ik zal zeggen in het begin. Ja, maar ja. Dan, uh, ja het is wel vijf kilometer. Hè? Dus dan ben ik zo bang dat ik mezelf aan het einde weer tegenkom. Kom ik toch wel. Maar uh, nee, ik denk ergens een keer in het midden proberen. Nou is er de afgelopen dagen wel sprake geweest van blessures voor Sablikova, last van de Lies. Heb jij daar nog extra op gelet? Nee, maar heb je ooit uh, gehoord dat in het toernooi verreden, dat ze zich goed voelde? Dus ja, uh, ja. Dat is tactiek. Ik ben het gewend van haar en uh, altijd deze wat. Dus ja, ach, misschien is dat haar manier voor voorbereiden. En, uh, ik doe mijn manier en uh, ja, ik voel me goed. en Ik uh, laat gewoon lekker vijf kilometer rijden. Kun je trouwens herinneren dat je ergens ooit Sablikova geklopt hebt op de vijf kilometer? Eh... Uh, Nee, maar ik weet wel dat ik kolom wel heel erg bij dichtbij kom. dichtbij komen. is bijkomen, het is haalbaar, hè? Ja, precies. Ik get tired en upset. And I'm trying to care a little less. And I'm too good, I only get depressed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 Lisa Doolittle met Pack Up. Die de eerste tien kilometer van de Noord-Christiansen zit er bijna op, Sebastian. Hij uh, moet nog iets meer dan een ronde. En dan heeft hij uh, zijn klus geklaard. Hij kwam net door, twee seconden net binnen het barrecord van Sven Kramer. Maar ja, toen was Kramer klaar, vier jaar geleden, na 13-10. En hij moest nog twee ronden om er even aan te geven wat het verschil is. En toch is deze Christiansen altijd wel een lange afstandsspecialist uh, geweest. Olympische Spelen kwam nu toch ook tot de zevende plaats... bijvoorbeeld op deze 10 kilometer. En dit is toch de afstand waar hij ook bij EK's allround in het verleden... vaak zijn winst boekte. Maar ja, hij moet het alleen doen omdat Enrico Fabri die zijn niet bij is, die is zich teruggetrokken... vanochtend vroeg, omdat hij veel te veel last heeft van zijn rug. Het toernooi liep al voor geen meter, ook door die rug van Enrico Fabris... terwijl Christiansen zijn 10 kilometer en nu op heeft zitten. 14 minuten, 17 seconden en 23 honderdste van een seconde. En daarmee is hij ook meer dan 5 seconden langzamer... dan de tijd waarmee Bart Veldkamp de Olympische Spelen won van Albeviel. Want die tijd vergeet ik nooit meer, 14-12-12. Om deze tijd maar even in het perspectief te plaatsen. 14-17-23. 20 van Hendrik Christiansen. Fabries dus er niet meer bij. Heeft het toernooi niet afgemaakt. Heeft uh, last van zijn rug. Johnny Romme, zijn coach, maakte zich er toch wel wat zorgen over. Hoopt dat uh, Fabries morgen terecht kan in het ziekenhuis hier in de buurt... om een uh, scan te maken, zodat ze precies kunnen gaan uitvinden... waar de pijn vandaan komt. Hij kan niet langer dan een minuut of drie, vier... in de echte schaatshouding zitten. En dan houdt het wel op. Dan wordt de pijn gewoon te ondraaglijk. Maar het is de vraag of we Fabries nog terug gaan zien later volgende maand. Om precies te zijn in Calgary bij het WK-orround en in maart in Insel, het overdekte Insel voor de WK-afstanden. Dat wat betreft Fabrice en Christiansen, we gaan uh, kijken naar de tweede rit rens Rottevel. daar in de baan tegen de Fransman Alexis Comte. Aardig duel, weliswaar een duel een beetje in de achterhoede van deze 10 kilometer. Frontij die staat achtste en Rotterveel staat negende in het klassement na drie afstanden. En kijk dan even naar de verschillen tussen die twee mannen op de 10 kilometer. Dat is het iets minder dan 2 seconden. Dus weet Rotterdam waaraan hij moet beginnen. Als hij tenminste Content voorbij wil in het klassement. Van de Fransman. weten we dat hij een prima lange afstand rijdt. En Rotterdam daar weten we van dat hij zich niet helemaal zo lang voelt tijdens dit toernooi. Hij is een beetje ziek. Hij heeft in ieder geval de vierde stapplek voor Nederland op het WK veiliggesteld. En dat is belangrijk na drie afstanden. En nu maar beginnen aan die enorme lange 10 kilometer. En dat is natuurlijk ook de reden dat hij hier rijdt. Want anders had je je misschien wel af kunnen melden. Maar als je dat doet, kom je niet voor in het eindklassement. En dan zouden er maar drie Nederlanders na dat WK mogen in Calgary. Dat nog even vertellen. Ook over de vrouwen. Waar de Duitse vrouwen trouwens met de hakken over de sloot erin zijn geslaagd. Om één dame bij de top 14 te rijden bij die vrouwen. Waardoor er één Duitse vrouw naar dat WK gaat in Calgary. hebben we dat ook gelijk gemeld. Inmiddels op de baan komt Rens Rottevel, De 21-jarige jongen uit Oude Wetering. Inmiddels onderdoor bij de Fransman Alexis Conte, Die in Nederland traint bij de ploeg. Van Jan van Veen. En na 800 meter inmiddels een achterstand heeft van Rens Rottevel. Van nou ongeveer ruim een halve seconde, Gio. Ja, het is niet veel hoor. Rondje 33.6 6 voor Rottevel En 34-1 voor Contin. Daarmee zijn ze langzamer dan de man die zojuist in zijn eentje die 10 kilometer heeft afgelegd. Eindeloze afstand natuurlijk als je dat in je eentje moet doen. Voor toch relatief weinig publiek. En dan ook nog eens een keer met ja, die weersomstandigheden. Het waait een heel klein beetje. De wind staat te schuin over de baan. En dan zullen de mannen toch zeker last van hebben. Nu gaan ze weer op weg naar de 1200 meter met een lichte voorsprong voor Rens Rottevel. Daar komt hij door met een rondetijd van 34-8. tienden langzamer dan zijn ploeggenoot. Want laten we dat niet vergeten. Ook Rens Rottevel rijdt voor die Hofmeijerploeg van Jan van Veen. Die met een grote zwarte zonnebril op zijn hoofd daar op de kruising staat. En daar komen beide heren nu langsgereden. Het lijkt Jack Ory wel. Heeft de handen netjes in de zak. Maakt zich Maakt zich absoluut nog niet druk aan het begin van deze 10 kilometer. Want het is nog lang. We nemen de volgende passage nog maar even mee. Nee, dat is die van de 1600 meter. Hier komen ze weer het rechterstuk opgereden... terwijl het zonnetje langzaam doorbreekt. Het publiek rustig is, toekijkt naar Rottevel en Conté... die er 1600 meter op hebben zitten... maar allebei vijf seconden langzamer zijn dan Christiansen was. En wij keren even terug naar het vrouwentoernooi. Sablikova daar aan de leiding, wust dus op de tweede plaats. Maar Marit Leenstra is na drie afstanden zo goed als zeker van een podiumplaats... bij dat EK round daar... En dan heeft ze dus onder meer ook weer te danken vanochtend... aan die derde plaats op de 1500 meter. En ook bij de beide andere afstanden stond ze op het podium. Maar na de 1500 meter, dus na die afstand waar ze brons op pakten... sprak Bert Maalbrink met Marit Leenstra. Nu wel overtuigd van je derde plek? Uh, ja, het is groot groot verschil. Uh, dat ik uh, kan verdedigen. En de lange afstanden die, uh, gingen goed. Gisteren gingen drie goed. Dus uh, ik ga wel met vertrouwen in je. We staat nog echt uit te hijgen, hè? Uh, ja, ik ben kapot. Het was, heel, het was echt de zwaarste afstand. Maar oh, dan ben je goed doorgekomen dan. Nou, ik was niet helemaal tevreden. Waar was jij niet over tevreden? Over het begin gok ik. Uh, gewoon technisch liep het niet. Inderdaad, de opening, de eerste bocht en uh, het rechte stukje. Het ging heel slecht en uh, ja, het ging gewoon niet goed. Oh, Wat een, uh, ja, wat een, wat een kritiek. Ja, ja nou, Ik denk dat ik uh, veel beter kan dan dit. Alleen... Uh, Zoals gisteren liep de 500 ook niet zo goed. Maar dat trekt een beetje door op 500. Zeg maar rondjes schaatsen, dat voelt wel lekker. Alleen het snellere werk komt net niet helemaal makkelijk. En, uh, ja. maar ik neem toch aan dat je met vertrouwen nog wel die 5 kilometer ingaat? Ja, zeker. Zoals ik zeg, de duur en het langere werk gaat wel goed. En uh, ja, 5 kilometer, uh, dat is wel lang, denk ik. Dus uh, ja, daar ga ik wel wat vertrouwen in. Ja, maar die heb je wel onder controle toch ook? Uh, ja, de laatste die ging goed op het NK, dus uh, ja, zeker. Marit Leenstra vertelde dat het andere sportevenement is om half twee. Ze gaan zo'n beetje bijna van start de vrouwen voor de nk veldrijden. Daphne van der Brand is de ene favoriet. En Marjan Vos, die alles wil in haar leven, maar nog nooit een Nederlandse titel. De andere, vlak voor die start sprak Joris van der Berg. U hoort hem in gesprek met Marjanne Vos. Ik zie een regenboogtrui, ik zie Marianne Vos... maar je bent nog nooit Nederlands kampioen bij de vrouwen veldrijder geweest. Ga je daar vandaag verandering in brengen? Ik ga in ieder geval proberen daar verandering in te brengen, ja. En hoe ga je dat doen? Zo hard mogelijk rijden van de start finish, denk ik. Dat doe je al zo vaak en toch heb je deze titel nog nooit gepakt. Hoe komt dat eigenlijk? Nou, de concurrentie is gewoon heel sterk in Nederland. Met, uh, Daphne van den Brand, die uh, natuurlijk al, al jaren wereldtop is... En, uh, ja, en ook een aantal anderen die, uh, die vaak toch uh, nog voor me eindigden. Maar ja, ik hoop dit jaar uh, in ieder geval in de buurt te komen of hem te pakken. En Marianne Vos, kennende zit dat je niet lekker dat de mensen voor je eindigen? Nou ja, goed, uh, natuurlijk wil ik graag winnen. Maar als uh, Daphne was gewoon vaak sterker, en dan is het uh, is er wel mee te leven hoor. Maar vandaag? Komt daar verandering in? Nou ja, ik voel me nu heel goed en uh, afgelopen wedstrijden... Uh, ging, ook, uh, ging ook erg goed. Maar ja, je weet natuurlijk nooit. De kampioenschap is altijd lastig. En, uh, ja, ik denk dat Daphne heel graag nog eentje aan die elf toe wil voeren. Dankjewel. Dankjewel. Het is uh, half twee geweest: verkeersinformatie, Kees Klux. Twee files: de ene naar Rotterdam op de A16 vanuit Breda. Vier kilometer vanaf knooppunt Ridderkerk tot aan knooppunt brigseplein dat is mogelijk gebeurd. En er zijn drie rijstroken dicht. En er zijn dit weekend werkzaamheden aan de rondweg Arnhem, de M325. En daarom staat het vast tussen Gelredome en Hussen. Twee kilometer. We gaan hier verder in de studio praten. We gaan zo de richt van Rens Rotterveld verder weer oppakken tegen de fransman er. Henk Kremser, even kijken als we naar Rens Rotterveld kijken. Het is de, de vierde Nederlander. Eh, doet hij het naar behoren als je het afzet tegen zijn mogelijkheden, leeftijd en alles? Ja, ik denk dat hij dat dus een, een volwaardig toernooi schaadt. <coughs> ik heb wel het gevoel soms dat hij dat op een gegeven moment beter kan nog. En, en, en in welk is, opzicht beter kan? Nou, zijn explosiviteit, die wees ik niet altijd af terwijl ik hem wel toedenk. En, ja, goed, dat is een verwachting die je dan ook onterecht hebt, maar die, die is er wel. Die 10 kilometer, hè, voor dit soort rijders, die zo'n beetje rond plaatsen, 7, 8, 9 staan, dat is ook een beetje heel houden, want je hebt nog een heel seizoen en die gaan niet tot het gaatje. Hè? Nou, die consolideren. En die hebben de verplichting om dus deze rit uit te rijden. Om dus een plaats zeker te zijn voor, als Nederland voor de wereldkampioenschappen. En aan de andere kant, ja, ze houden ook van hun sport natuurlijk. Dus ja. ze, ze doen dit ook graag. Het is geen strafwerk. Maar nee, geen strafwerk, maar het is ook niet uh, de, de meest favoriete afstand. Hè, nou, van... je, bent, je bent dan niet meer geïnspireerd in, in de hoge competitie natuurlijk. En nee. Je probeert naar nou, ten opzichte van jezelf wel een volwaardig toernooi uit te rijden. En als wij naar de Fransman kijken, Alexis Conté, Ik dacht vorig jaar met mijn leke ogen, die jongen kwam wat, die kwam wat. Misschien komt daar wel iemand aan die een beetje meer gaat meedoen. Die is mij een beetje tegengevallen, klopt dat? Ja, nou, hij heeft natuurlijk een, uh, een marathongeschiedenis ook. Hè? En uh, ik, ik weet niet in welke mate hij dus uh, nu met die winter die net is afgelopen... en op een gegeven moment ook op het heeft geschat. Dat, uh, ja, dat ze hadden kunnen weten, maar dat weet ik niet. Nee, nee, nee. En als dat zo is, dan, uh, dan laat het zich verklaren... dat datgene wat hij nu laat zien, over het langere werk wat, uh, wat tegenvalt. Wat klopt het dat we iets meer van hem zouden mogen verwachten? Of is dit gewoon een post-Olympisch jaar waarin hij misschien ook... Ja, op... ik weet niet. Ik, ik denk niet dat hij zo denkt en zo redeneert. Aan de andere kant uh, heeft hij natuurlijk een, uh, toch een behoorlijke staat van dienst. Inmiddels al. En dat, uh, hij doet uh, echt in de... Middenmaal tegen de subtop doet hij ja. duurzaam mee. En in die zin wordt hij ook volledig serieus genomen. Rijdt mee in die Nederlandse ploeg. Hè? Ja, de, de, de, ja. is, dat, is dat lastig dat je dan een, een, een, iemand van een andere nationaliteit hebt? Want met wielrennen zo vinden we het allemaal al heel normaal. Maar hier ben je toch nog iets meer gevoelsmatig landenconcurrent. Hè? Ja, dat is, dat, is, dat, dat, dat is... Is dat oud denken voor mij? Dat is oud denken. Aan de andere kant, als ik weer terugkijk naar de NOC NSF... en naar de Olympische Spelen in van Vancouver... dan ben ik daar allergisch voor. Want ja. datgene wat wij dus aan kennis en kunde hebben. Dat ah, verder we ja. niet gaan naar het buitenland. Natuurlijk. Nee, want dat is natuurlijk wel wat je ziet. Er zit hier heel veel kennis en kunde. Maar die wordt langzamerhand natuurlijk overal naartoe. Maar dat kan ander, anderzijds. Ja, voor dat, de sport is het goed. Hè? Dat is, is prima. Ik, ik heb zelf daar ooit inderdaad. Uh, op Thiel Veroveen dus een schaatsinstituut gehad die dus hetzelfde dus voorstond, internationaal. Dus uh, de zaak ondersteunen en uh, je kennis op een gegeven moment uh, uitventen. Ja, nou deze ritten, we gaan misschien uh, ik maar weer eens eventjes uh, terug om te kijken daar, uh, ja, hoe het ervoor staat. Ik wil graag weten hoe dus de ronde verloop is. Oké, okay, Rens Rotterveld tegen Contain uh, gingen gelijk op naar zo'n 1600 meter, twee kilometer toen we jullie verlieten, Sebastian. En nu uh, is er een ruime voorsprong inmiddels voor uh, de Fransman Alexis Contain... die uh, rondetijden noteert. De laatste rondjes in de 34 seconden nadat hij een klein uitstapje had... Uh, net voordat hij uh, halverwege zijn 10 kilometer was, naar de 35 seconden. Eens kijken of hij uh, die lichte versnelling doorvoert. Nou, in ieder geval heeft hij dezelfde rondetijd als de ronde hiervoor. De laatste drie ronden gingen in 34 seconden. De laatste uh, twee, vier, zes ronden van Rens Rotteville. zat hij uh, steeds in uh, de 35 seconden en dat betekent dat beide heren toch wel een behoorlijke achterstand hebben... Hoor. op het schema van Hendrik Christiansen. Contern bijvoorbeeld rijdt gewoon 10 seconden langzamer... dan de Noord deed in deze fase van de wedstrijd. En Rotterveel kijkt tegen een achterstand aan van 15 seconden. Maar die is dus niet helemaal fit. En ook Contain, die heeft toch wel een moeilijk begin gehad van dit seizoen. Hij heeft er 6800 meter inmiddels op zitten. Hij rijdt alweer een rondje van 34-1. Wat dat betreft is het wel een toonbeeld van regelmaat. En daar komt Rotterveel af met een rondje van 35-5. Dat loopt wel hard op nou in één keer hoor. Hij had... Het Vorige rondje 35-1. En Rotterveel weet inmiddels ook dat hij zijn plekje in het klassement kwijt is aan Christiansen. Wat het verschil tussen die twee mannen in het klassement. Met Christiansen op achterstand was 15,5 seconden. En uh, dat heeft Rotterveel inmiddels verspeeld. Want hij uh, rijdt 15 seconden en 81 honderdste langzamer nu al dan uh, de, zijn tegenstander in het klassement. Sieman Hendrik Christiansen hier komt conten weer uh, over de streep. In een rondje van uh, 34-3. En uh, ja, dat houdt hij daar toch in. Redelijk strak. Kijken we weer naar Rotterdam. Niet te ver laten oplopen. 1 tiende erbij ten opzichte van de vorige ronde. Die schade valt dus wel mee. En Comter, die heeft uh, zijn achterstand wat verkleind. op Christiansen. die in deze fase in de 35ers kwam. 7,7 seconden nog voor de Fransman. die trouwens een behoorlijke reis achter de rug had. om uh, überhaupt hier in Colalbo terecht te komen. rond de kerstdagen zat hij in Frankrijk. Eerst in Saint-Malo, waar hij vandaan komt. toen in Parijs. Maar dat uh, gingen geen vluchten vanwege de vele sneeuw. Toen hoorde hij ook plotseling dat uh, de ploeg hier een train. Had ...in Colalbo waar hij naartoe moest. Het was een uh, mijl op zeven voor hem om hier te komen. Maar op de baan is hij uh, zijn versnelling verder aan het uh, doorvoeren. Rondetijd zojuist 34 seconden. En de achterstand op Christiansen loopt terug. Het is nog maar iets meer dan 6,5 seconden in het nadeel nog van Conte. We rijden rondje van 35-5. Ik kijk trouwens naar uh, Renate Groenewold die daar aan de overkant uh, van de baan uh, staat. En zich uh, met Rens Rottevel bemoeit. Uh, Rens Rottevel die inmiddels uh, ook alweer doorstartvindt is gekomen en uh, zojuist een rondje reed van 35,5. En uh, dat betekent dat hier achterstand op Christiansen inmiddels alweer is opgelopen naar 16,48. En uh, kijken we ook nog eventjes naar de achterstand op Contain. Ja, die loopt natuurlijk ook enorm op. Conté had een rondje van 34. Hé, hey, versnelt versneld een heel klein beetje. 34,9. En daarmee uh, loopt hij dus ietsje in. Maar uh, het is interessant om te kijken naar Contain die verder aan het inlopen is ten opzichte van Henrik Christiansen, die dus 14-17 noteerde. En in deze fase van de wedstrijd langskwam na 11 minuten en 58 seconden. Daar zit Contain nog wel een seconde of vijf boven. Het is precies 5 seconden, 12.03.59, maar wel de 33 ingegaan. Dus heel langzaam maar zeker is hij aan het versnellen. Nu op de kruising langs Tristan Lois, die we kennen ook uit het marathonschaatsen in Nederland. En die in Heerenveen altijd bezig is met een groepje Fransen... waar die andere Fransman voor rijdt ook, die we hier zagen. Rijden in dit toernooi Benjamin Massé. Maar die heeft de 10 kilometer niet gehaald. Er staat ook trouwens weer ietsje meer wind, heb ik het idee. Die op de kruising een beetje schuin van voren waait. Het maakt het allemaal weer wat nostalgischer en wat zwaarder... ...hier in Colombo, waar Conté er 88 meter op heeft zitten. 88, 100 meter, 336 6. Het rondje voor Contin versnelt alweer wat. Hij heeft rondjes inmiddels aflopend van 34, 3 naar 34, 0 naar 33, 9. En nu 33, 6. En dat doet hij dan prima. Versnelt hij in ieder geval in het tweede deel van zijn race. Rotterveel, 34, 6. Gaat ook weer wat sneller dan de vorige ronde. Ook hij heeft de juiste swing weer gevonden, Rens Rotterveel. De man die dus met uh, toch wat ziekte in zijn lijf hier rondrijdt. En dan is zo'n 10 kilometer geen eenvoudige opgave Dank. Komt hij weer, hoor? Contin. Op weg naar de 9200 meter. 33,6 6 weer voor de ronde. Hij pakt weer een seconde terug ten opzichte van Christiansen. Het zal er uh, omhangen. Dan zal hij uh, in die laatste twee rondjes, want zoveel heeft die, uh, had hij net nog te gaan. Zal hij steeds uh, meer dan een seconde moeten terugpakken, want het verschil was net 2,6 seconden. Terwijl het uh, nu ook zwaar begint te worden bij Contin. Die duidelijk aan het uh, afzien is. Door de buitenbocht op dit moment. Langs een vak met veel uh, Oranje-supporters. Veel Nederlanders. Maar die zijn een beetje stilletjes eigenlijk. Ook wel een beetje voor Rens Rottevel, Die in halve baan achter ligt op Contin. En Contin hoort de bellen al. Het is inderdaad een beetje bleek als je gewoon kijkt naar de reacties van het publiek op dit moment. Contin, rondje van 33-2. Weer wat sneller. En die is dan begonnen aan zijn laatste ronde. En kijken we dan naar Rens Rottevel. Die een rondje van 34-6 reed in de vorige ronde en nu 34-7 noteert. Ook hij op weg naar die verlossende laatste 400 meter van zijn Europees kampioenschap. Contain versnelt nog wat in de binnenbocht. Komt een beetje ruim uit en maakt dan een paar laatste rakenklappen. klappen. Gooit beide armen los en gaat op weg naar de streep. En dan kijken we naar de eindtijd. Jawel hoor, is die Christiansen voorbij in ieder geval op deze 10 kilometer. Hij rijdt 14-16-62 eh, met een slotrondje van 32. 34, Dat heeft hij dan uitstekend gedaan in die laatste ronde. En Rotterveel, daar zien we geen armen los. Hij komt rustig over de finish in de slotronde van 34-6. Hij is langzamer dan Christiansen. Het scheelde 16,5 seconden. Zijn eindtijd, de eindtijd van Rens Rotterveel: 14-33-83. Daar zal hij zeker niet tevreden mee zijn. Maar wat wil je ook anders als je ziek bent? Kijken we nog even naar het klassement. Zien we Comtain voorlopig aan de leiding gaan voor Christiansen, die daar 19. 10de achter zit en Rotterveel vlak achter Christiansen met 95 honderdste van de punt. En wij gaan naar het andere evenement wat er vanmiddag is, de NK Veldrijden uh, daar in sint michelschestel Het gaat natuurlijk, tenminste dat is de verwachting, allemaal tussen Daphne van der Brand en Marianne Vos. Maar is dat ook zo in werkelijkheid? Joors van der Berg. Dat moet nog blijken. Het was net toch wel een verrassend gezicht. Het, uh, het, het veld is onmiddellijk uit elkaar gespat in de eerste ronde. Er starten 32 vrouwen, dan blijven er na 2, 3 kilometer nog 4 vooraan over. Daarvan lost vervolgens Linda van Rijen. Maar wat zagen we net, en dat was een heel leuk gezicht, Drie koploopsters met heel brutaal vooraan Sandra Sanne van Paasen moet ik zeggen. Die neemt brutaal de kop met in haar wiel de twee matadoren van dit veld. Marianne Vos en Daphne van den Brand. Eén ronde is het evenement hier onderweg. Prachtig zonnetje, beetje wind, het is helemaal niet koud. Het is nogmaals gezegd veel te mooi weer voor een veldrit. En de grote namen laten zich al zien. Maar ze zijn wel vergezeld van de jonge Sanne van Paasen. Door sommigen hier al getipt als een heel mogelijke... Ja, niet echt voor de hand liggende, maar toch een beetje een outsider voor dit kampioenschap. In de eerste ronde laten ze dat nog wel zien. Maar het moet nog blijken: het kampioenschap is nog lang. En Vos en Van den Brand zijn zo gelouterd dat zij misschien nog wel een versnelling gaan plaatsen. Perdona me si te offendo, pero me muero de miedo. A cada vez que te veo entre la luna y el cielo quiero ser tu pregonero ay no no cuando te sueño desnuda mm. en un océano de rosas ay. algo me quita las dudas yo de toda ternura hoy se derriba. dat hebben Una gotita de lluvia y regalarte la luna yo sa de toda eternu ja, Francesco Palmieri was dat, de toerhit uit 2007. Jaka, jaka, danse. Er wordt gedwijld, er wordt heel wat gedwijld daar in dat kolenalbo... nu ook eh, op de twee ritten, op de 10 kilometer... maar het kan niet anders, want het is borstplaten anders waar je op moet rijden. De Fransman Conten gaat daar aan de leiding, er wordt nu gedwijld... en in het vrouwentoernooi heeft het ongetwijfeld al eerder gehoord... natuurlijk dat iedereen wust daar de 1500 meter won. Maar Sablikova bleef dus met name door die sterke slotronde... wust toch wel geruim voor in het klassement... En dat is jammer natuurlijk voor de Nederlandse ploeg. U hoort assistentcoach Geert Kuiper. Ja, maar goed, dat weet je natuurlijk ook. Hè. Sabri Hova heeft natuurlijk de laatste jaren ook op 500 meter podium plaatsgehaald. En uh, dat doet ze altijd vanuit een hele goede slotronde. En uh, ja, dan kun je zeggen teleurstellend, maar dan, dan, dan bekijk ik het wel heel negatief. Hoor. Ik vind dat uh, iedereen heeft een aanval de race gereden... waarin je weet dat je uh, op de bel moet je gewoon misschien twee seconden voorleggen... en dan hoop je dat ze breekt, maar ja, dat... Dat is, dat is misschien ook hopen tegen beter weten erin. Ja, nou ja, goed, ze loopt hier wel rond uh, met het verhaal dat ze last van haar lease heeft. Um, hoe schatten jullie dat in? Nou, het is in ieder geval niet zo erg dat ik dat uh, in het schaatsen terug zie. Uh, misschien dat ze iets voorzichtig moet starten, maar dat doet ze eigenlijk altijd. En als je natuurlijk naar de 500 meter kijkt, dan uh, ze openen ze daar 11-0 en dat heeft ze nog nooit gedaan. Dus uh, ja... overdreven? Nou, ik heb wel andere lease-plezures gezien. Dus, uh, maar goed, ik kan niet in iemands uh, lichaam kijken. Dus, uh, maar het, het, het speelt haar niet echt parten. Als je specifiek naar de 1500 van Wus kijkt, wat is het oordeel daarover dan? Het oordeel is dat ze gewoon in de prima vorm verkeert. En dat ze op de 500 meter het toernooi eigenlijk heeft verspeeld. Maar toch weliswaar in de achtervolging toch gewoon hele goede dingen doet. Ja, maar dat is dan met terugwerkende kracht extra jammer. Ja, maar ja, kun je kunt niet veranderen. Hè. Dus het, uh, bedoel, het is een les voor weer een volgende keer. Het, bedoel, uh, het is een technische fout eigenlijk die ze maakt en uh, in rennen in plaats van schaatsen. En, en ja, daar heb je dus gewoon het hele to toernooi dan mee te maken. Maar dat betekent niet dat je de andere afstanden dan uh, een beetje een dood vogeltje moet gaan rijden. Ze valt nog steeds aan, heeft ergens nog het geloof van ja, je weet nooit wat Sablikova overkomt. Mm -hmm. En, uh, en wat er gebeurt. Ik bedoel, ook de vijf kilometer. Ik bedoel, uh, iedereen weet hoe goed Sablikova is op de vijf kilometer. En toch heeft iedereen nog niet, het, uh, niet echt, echt het idee van... Uh, je, je weet maar nooit uh, wat er gebeurt. Nou, het verschil is twee seconden, 67 honderdste in het nadeel van iedereen. Maar mag je dan als weldenkend wel schaatslief hebben daar nog hoop op hebben op die titel? Als weldenkend niet, maar als optimist wel. <laughs> eh, dus, uh, en ik denk dat je... Uh, ja, je moet er echt in geloven dat, dat, dat er dat tot aan de laatste bocht iets kan gebeuren met iemand. En, uh, je hoopt niet dat het op die manier wordt beslist, maar het kan wel. En, uh, iedereen is ook niet de type om zich zeg maar, zomaar bij een nederlaag neer te leggen. En, uh, en, en daarom wordt er nog steeds, uh, ik verwacht toch nog wel, een strijd. Al is, uh, ja, het heeft natuurlijk de schijn tegen dat Sablik over dit gewoon in de laatste ronde gaat beslissen. Uh, de mannen, wat, wat verwacht jij uh, uh, voor mogelijkheden? Wat voor mogelijkheden zijn er nog voor bijvoorbeeld Jan Blokhuis... om, om Skoberev nog in de kraag te vatten? Ja, ook daar moeten we een beetje optimistisch tegenaan kijken. Maar het is natuurlijk een heel... Uh, ja, het, is, het is gewoon een heel open toernooi. Uh, letterlijk en figuurlijk. Maar uh, het, het, is, het is gewoon... Uh, die mannen staan allemaal zo dicht bij elkaar. Dat ze eigenlijk, het zijn vijf, vijf mannen die zouden met een hele gekke 10 kilometer... de titel kunnen pakken. En... Uh, ja, de verwachting... Dan rek je Oldeheuvel dus ook nog toe. Ja, ik bedoel als je natuurlijk naar het, uh, het NK, wat nog maar kort geleden is geweest, kijkt. Dan maakte hij toch uh, ten opzichte van Verwij en Blokhuis toch de marge die hij nu heeft met gemak goed. En, uh, maar ja, goed, in opzichte van Skobref, ja Jij zegt het podium is nog in bereik, maar Skoberev Nee, Skoberev en Bukko, uh, beide natuurlijk. Want die staan eigenlijk gelijk. Het verschilt scheelt twee seconden. Uh, en die kunnen allebei gewoon een fantastische 10 kilometer rijden. Hebben ook de ervaring en de, en, en dus is het gewoon, uh, maar er is nog een factor, uh, dat is natuurlijk het dweilschema. Mm -hmm. Die zitten allebei in een tweede paan aan het dwijlen. En uh, tot nu toe is uh, in het toernooi gebleken dat de baan een minuut, minuut of twintig toch uh, min, minder begint te worden. Stel ze treffen iets minder omstandigheden, dan kan dat in de, in de rit tussen blokhuizen en, uh, en, en uh, Oldenheuvel nog best wel uh, mogelijkheden geven. Ja, want gisteren was dat zo, uh, heb je dat nu op de 1500 bij de vrouwen ook kunnen zien, dat het ijs zich zo gedraagt? Nou, wel iets minder, maar het, het, je ziet toch wel de baan wat dof worden. En, uh, en de wind is ook een factor. Ik bedoel, uh, en op een 10 kilometer dan zal die voor iedereen wel eens een keer mee en tegenwaaien. Maar het kan soms uh, in, een, in een bocht waar je het moeilijk hebt en je krijgt daar de wind tegen... ...kan er soms hele grote gevolgen hebben. Dus dat uh, ja, maakt het gewoon heel spannend. De beste papieren zijn uiteraard van Scobreft. En misschien daarna voor Bucko, Maar de Nederlandse jongens die, die hebben allemaal toch wel zoiets van... Uh, we zijn nog niet verslagen. En dat is denk ik een hele goede, goede basishouding. Geert Kuiper vertelde dat. Uh, Henk Kremsen, hij rekent Wouter Oldeheuvel ook nog bij de titelkandidaten. Doe jij dat ook nog? Nou. Het, is, het lijkt mij wat optimistisch, of ja. niet? Ja. Maar als je dus betrokken bent... en Geert is natuurlijk heel emotioneel betrokken... Ja, bij maar dus jij Wouter. zit hier rustig in ik het... Denk, uh... Ik denk dat, uh, dat als Wouter op een gegeven moment die eerste plek haalt... Straks over het hele toernooi. Nou, dan, dan zet ik mijn hoed, die ik dan eerst even opzet... maar die zet ik echt weer af, want dat is dan een indrukwekkende prestatie. Maar daarmee is ik geloof het, ook ik ook reëel gezien nee. verwachting. Als we dan die mensen eens aflopen... Eh, Onderheuvel werd voor dit weekend wel tot misschien wel... de grootste Nederlandse favoriet eh, gerekend, gezien het feit... Nederlandse kampioen geworden. En Veel mensen zeiden dat is het mentale keerpunt in zijn carrière... want nou weet hij wat winnen is en nou gaat hij ook door. Op de een of andere manier heb je het gevoel... dat er nooit helemaal uitkomt op het moment dat het moet bij hem. Klopt? Nou, en dan, dan, dan vaak om fysieke redenen. Dat hij een blessure krijgt. enkeloperatie operatie, knieproblemen vorig jaar. Eh, daardoor heeft hij ook de competitie naar. Dus Vancouver ook niet, eh, niet echt af kunnen maken. op het niveau dat hij graag wilde. En eh, dat is niet gespeeld, dat is echt zo. Nee, hij, is, hij is dus fysiek ook kwetsbaar. kwetsbaar ja, zeg ja. Maar, ja. En dan, dan zit je dus al heel erg snel te zoeken van, van in welke mate kun je zo'n zo lijf belasten. Zonder dat het voorbij de grens gaat. En dus bij topsport is dat heel moeilijk. Toe, omdat, uh, en dat... bij hem is dat elke keer een puzzel uh, een, blijkbaar. Een, en een kwetsbaar het, lijf, ja. Een kwetsbaar lijf, misschien wel te kwetsbaar. Komen we bij Bukko, de Noor die altijd goed is, vaak tegenvalt, uh, vaak medailles haalt, maar nooit goud. Kan hij goud halen. Nee, er is een tijd zelfs geweest dat, uh, dat, is, dat we zeiden, hij is, uh, volledig vergelijkbaar met Sven Kramer. En Sven heeft dan dus uh, wel dus de, de progressie gemaakt... en dus de enorme stap naar voren naar de, de absolute top gemaakt. En Bukko is daar eigenlijk altijd een beetje in blijven hangen. En in die zin is het nu een routinier, maar, maar ja, grillig... En, uh, Toch staat hij binnen die, die drie seconden marge die ik dan maar even aanhoud. Dus hij doet wel degelijk mee. Ja, he? en het is ook een vechter. Ja. Dus, dus ja, hoe, ik, ik haal deze Noord niet op een gegeven moment niet al van je af. Hoor. Dan krijgen we die Nederlanders. Blokhuizen uh, en Verwij zeg maar. Als we ja. die dan eens even afzetten. Wie, wie van die twee heeft nog, vind jij, echt een reële kans? Blokhuizen geef ik dan wat betere papieren naar het langere werk dan, uh, dan Verwij. Uh, nogmaals, en daar uh, doe ik uh, Koenders natuurlijk dan nee. geen tekort mee... Uh, door hem inderdaad dus te respecteren als sporter en als, als knokker. Want het is, een, het is een vechter. Dat kun je ook als een hele wijze van, van sportbedrijven kun je dat aflezen. En dat hij uh, gaat pas dood als hij gestorven is. Maar ik wou maar, zeggen, voor wij rijden tegen Skobref, uh, die gaat op alle manieren aan het elastiek hangen waarschijnlijk. He? Ja, en, hij, en ik denk dat Koen alweer op een gegeven moment toch al zijn route ook vorig jaar dus heeft meegekregen mee en, en ervaring heeft opgedaan. Hij zal dus niet zo dol meer zijn als hij dus een, twee jaar, drie jaar geleden was. Dus hij zal wat meer zijn kop gaan gebruiken. En in ieder geval in de wachtkamer gaan zitten. En pas zijn kruid gaan verschieten. Voorbij dus de 7-8 kilometer. Dan komen we bij Skobrev. Um, die rust die al jaren meedoet. Uh, altijd wat wisselvallig was. Uh, ik heb Sven Kramer wel eens uh, horen vertellen. Die man kan eigenlijk veel beter schaatsen dan die doet. Zei die. Vorig jaar zei hij zel, zelfs. Ik moet opletten dat ik hem daar niet teveel verteld heb. Want hij wordt nou wel erg goed. Vorig jaar is een beetje toch zijn doorbraak geweest. Door die Olympische medailles. Ook dat. En dat, dat, dat geeft je meer eigenwaarde natuurlijk. Aan de andere kant is hij al qua karakter. En ik, ik heb hem niet al, al, altijd gebruikt, ben ik hem nog tegengekomen. Want nogmaals, ik, uh, ik zit natuurlijk niet meer in het traject. Maar toch wel een aantal keren ontmoet. En uh, het is een heel aardige jongen, ook voor zichzelf. En uh, zijn boosheid rond die 1500 meter die er gisteren was rond. Dus die dweilschema's en wat er was. Ja. En, en de verandering van, uh, van, uh, van dweilen op de 5 de oh, kilometer. Die boosheid, ja, die... Uh, dat was mijn ontdekking, dat hij dus zo boos kon zijn. En, en dat zou wel eens een keer een handicap kunnen zijn... maar als hij in staat is om bij hemzelf de knop om te draaien... Dan, uh, en dan een enige agressiviteit is op te roepen... Dan, maar uh, ik wou dan uh, zeggen, die boosheid kan natuurlijk ook uh, juist een soort doorbraak zijn... dat hij nu gewoon, uh, wat dat betreft, ten koste van alles yes. winnen wil... Ja, wat ja. hij misschien in het verleden niet... Ja, nou ja misschien, je weet nooit wat je nodig hebt om daarin te veranderen... want als sporter moet je natuurlijk inderdaad ja, dus, dus compromisloos, agressief zijn... Naar jezelf toe niet in de eerste ja. plaats. Om dus je absolute driving kans te geven. Heeft Cobref, als we dat allemaal optellen... even op dit moment vanuit een warme studio bekeken... Nog, uiteindelijk wel de beste papieren op dit moment? Is dat toch wel de te kloppen man? Stelt om dat jij op een gegeven moment mocht kiezen... om dus deel te nemen op een van die vijf plaatsen. Dan zou ik zeggen, ga in de schoenen van Scobref staan. Ja, en dan toch nog even wat net gezegd werd over dat uitslaan van het ijs. Want zowel Scobref voor Wij rijden, dus in een tweede rit... en Bokko ja. rijdt in een tweede rit. Ja, dat dat kan een, dus dat wel, een een handicap. dus daar zou voor Oldeheuvel-Blokhuizen nog kansen liggen. Ja, die hebben, die hebben in die zin, als je weer mag kiezen... gewoon tactisch gezien, kies je altijd voor direct naar de duil. De, het ijs zal in het begin wat zachter zijn... want ze gooien er toch een kubieke meter warm water op. Ja. En die bovenlaag, ja, die moet inderdaad weer naar min 6 graden toe... Dus dan zak je er een beetje in weg. En dat geeft een wrijvingsweerstand die wat hoger is. Maar na nou, een minuut of vijf, zes is dat voorbij. En dan, dan moet het grootste gedeelte van de race nog gedaan worden. Dan heb je superhuis. Kortom, um, het is nog een hele, hele open rit. Hè, waar Ik we moet zeggen, gaan een, een beetje voor, voor in de stoel schuiven, Je pen op een gegeven moment ook ja. een extra punt opslijpen. En de rondetijden meeschrijven. En de hè? rondetijden gaan, gaan meeschrijven. Ja. We gaan het straks uh, doen. Dus we gaan zo, zitten we in de, in de derde rit. Die is nog niet zo van belang. We gaan eerst weer even wielrennen. Want de vrouwenveldrijders zijn onderweg... Vos, Daphne van der Brand, maar daar zat ook een mevrouw van Paasen bij, Joost van der Berg. Sanne van Paasen, om precies te zijn. En Marianne Vos en Daphne van der Brand zijn nog lang niet van die vervelende horsel af. Integendeel, ze kwamen hier net door de zandbak met nog drie rondes voor de boeg. En Sanne van Paasen nestelde zich weer brutaal op kop. Probeerde een beetje weg te rijden bij die twee anderen. En daarachter zag je het tactische steekspel al ontstaan tussen Vos en van der Brand. Van der Brand... Moest het gat dichter van Vos. Vos zat dus in haar wiel en ze ontstond er even een klein gaatje. Maar dat was niet echt een gaatje dat ertoe toe deed, want er is nog steeds sprake van een drietal op kop. En dat zijn dus Marianne Vos, Daphne van der Brand en Sanne van Paasen. En het gat naar de nummer 4, Linda van Rijen, is reusachtig. Dat is echt al meer dan een minuut en dat geeft wel aan dat de top van het vrouwenveldrijden in Nederland bijzonder smal is. Nog iets meer dan 2,5 en ronde te gaan. Drie koploofsters in het NK-veldrijden in Sint-Michels-Gestel. We gaan weer even kijken in Colalbo... bij GioLippus en Sebastian Timmerman. Bajnov tegen Nietzschwitski, zeggen wij dan. Sebastian, volgens mij weet hij Nietzschwitski. Alleen dat 10 kilometer 20 keer 500 meter is. Ja, Dat is geen liefhebber. Ik was al benieuwd. Ik ben altijd benieuwd hoe je naar ons toe komt... als Nietzschwitski in de baan is voor een 10 kilometer. Nee, hij heeft er eigenlijk gewoon een pesthekel aan. 500 meter won die... 17 op de 5 kilometer. Dat zegt al genoeg. Maar ja, het, uh, hij moet hem rijden. Anders kom je niet voor in de eindstand. En Pavel Beinov is ook geen liefhebber hoor, van de 10 kilometer. Maar hij reed er nog niet zo heel veel. Dit seizoen wel 1358 gereden. Maar dat was indoor in de hal van Colonna. Hij is al 27, die Rus. En maakt dit seizoen pas zijn internationale debu debuut. Reed een World Cup in Hamar op de 1500 meter. En werd tweede op het Russisch Kampioenschap achter Skobrev. En daarom mag hij hier rijden. En hij heeft het dus in ieder geval geschopt tot die afspraak. Sluitende 10 kilometer. Maar ik zie deze heren absoluut niet de tijd van Alexis Contain verbeteren. Dat zou mij enorm verbazen. Op de baan is er een lichte voorsprong voor de Rus, voor die Pavel Beinov. En dat allemaal na zo'n 2 kilometer wedstrijd. Hij rijdt een rondje voor 33, 6. Beinov 14, de sneller dan Nitzwitski die nu al aan de Leidersweg is begonnen. En de tijden van beide heren zijn langzamer dan de drie mannen die voor hun gereden hebben. Christianse Rotteveel en Contain. Je ziet nu ook dat Nijswitski uh, achterlangs kruist bij Bajenhof. En dat betekent dus gewoon dat hij nu al uh, begint het uh, contact te verliezen met die Rus. Die in ieder geval nog een lekkere binnenbocht loopt. En dan op weg gaat naar de 2400 meter. De voorsprong dus voor de Rus op deze 10 kilometer. En nu hoort het aan de Tune. Wij gaan er zo even uit voor het journaal van twee uur. We zijn, bijna, we zijn daarna bij u terug met het derde uur van langs de lijn. De ontknoping van de NK-vrouwen, de uh, wielrensters daar in het veld, dus met Vos Sanne van Pasen en Daphne van der Brand. En in het volgende uur eh, Beko De Dweil, Oldeheuvel, Blokhuizen, Skobref en Verwij Kortom, blijf aan het toestel.